Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een coronatestrecord vandaag. Nog niet eerder kregen zoveel mensen een positieve testuitslag. 16.364 in totaal. Dat merken ze ook in de ziekenhuizen, want steeds meer personeel heeft corona... zegt deze epidemioloog van het Radboudziekenhuis in Nijmegen. We zagen vandaag 25 positief geteste medewerkers. Wat echt het dagrecord is, ook voor ons. En daar waren we ook echt helemaal van ondersteboven... Dus je ziet gewoon aan al die dingen dat er extreem veel virus circuleert in de bevolking. Ja, en ik vrees dat ons dat echt klem gaat rijden. Morgenavond is er weer een persconferentie en horen we of en welke maatregelen er komen. Het demissionaire kabinet is daar al de hele dag over aan het vergaderen. Staatsbosbeheer wil deze winter in de Oostvaardersplassen 1400 edelherten afschieten. In het gebied zou maar plek zijn voor 500 herten, maar vorige maand werden er zo'n 1900 geteld. Ook moeten er tientallen runderen worden afgeschoten. De komende twee jaar mag je in Zaanstad op straat geen mes op zak hebben. Volgens de burgemeester is dat nodig omdat het aantal steekincidenten nog niet genoeg is gedaald. Er wordt nog gewerkt aan een landelijk messenverbod. En veel studenten zitten niet goed in hun vel. De helft van de studenten aan de Unie en het HBO had het afgelopen jaar last van psychische klachten. Blijkt uit onderzoek onder 28.000 studenten. 12 had echt hele ernstige psychische klachten. Kanisha studeerde gezondheidswetenschappen en had tijdens haar scriptie veel last van stress. Mijn glas zat gewoon vol en dat op een gegeven moment liep dat over. Ik zat met echt tranen achter mijn laptop dat ik echt dacht, ja, ik weet gewoon niet waar ik nu moet beginnen, bij wie ik moet zijn en hoe ik dit moet oplossen. En dat ook bij mijn docent aangegeven en die was een beetje van ja, als het niet lukt, dan kan ik je er ook niet heel erg mee helpen, dan is dat het wel een beetje. De onderzoekers denken dat corona die situatie heeft verslechterd, maar het is niet de enige oorzaak, zeggen ze. Het weer nog, het kan mistig worden vanavond. Het koelt af naar een graad of zes. En in Limburg kan het licht vriezen. Morgen meer zon tussendoor, dan wordt het 11 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Noord-Holland alleen nog file bij Alkmaar op de N242 richting Heer -Hugelwaard. Tussen de A9 en omval 2 kilometer, 20 minuten vertraging heb je daar. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Is it really that important? Did you think you'd need it all? down everything around you you're human after all with human flaws you thought defined find you and strength you never knew you'd have when you have to look inside you'll see it all man Kopjes straf. Serieuze plaat ook. Uh, we hebben Marvin D. bijvoorbeeld wel uh, vaker in de studio gehad. Dit was een, een samenwerkingsverband uh, samen met uh, Rob van Dorsen. En Rob van Dorsen is een. Uh, of Rob van. Ja, Rob van Horsen, moet ik eigenlijk zeggen. Is de man uh, die uh, jazzpianist is. Maar die uh, heeft een diagnose gekregen. En dat is Alex. Een beetje hetzelfde verhaal als uh, George Koymans. Um, maar uh, ja, hij is uh, wat dat betreft niet bij de pakken neer gaan zitten. Hij heeft uh, een, uh, een, ja, een nummer gecomponeerd. Daar heeft hij Marvin Day bij gevraagd. Zingen lukte niet meer. Maar piano spelen, uh, dat uh, gaat met Marties uh, uiteindelijk uh, gelukt. Uh, met uh, de hulp uh, dus van zanger Marvin Day en uh, wat uh, bevriende muzikanten. Uh, die opbrengst van die single die je net hebt uh, gehoord. Die gaat dus naar de stichting ALS. En... Uh, hij is al eerder bij Radio 5 uh, geweest, dat is uh, afgelopen week uh, het uh, geval geweest. En bij Felix Murders op uh, 5, op 5. En daar heeft hij het uh, verhaal nog eens een keer verteld over uh, wat er mis is overkomen en wat hij uh, min of meer gedaan heeft bij, uh, ja, om dit, dit nummer onderdanig te, te brengen. Nou, dat is uh, uh, gelukt, want uh, ook wij draaien hem. En uh, mocht je Marvin D. nog in levende lijven willen zien, dat kan. Maar dan moet alles wel mee zitten, want uh, er, oh ja, er hangen wat uh, donkere wolken een beetje samen. Ik, uh, ik durf het uh, L-woord uh, al niet meer uh, eigenlijk uit te spreken. Maar als het uh, goed gaat, dan hopen we zondag uh, in, uh, het, uh, hier in het HDMZ-museum Deze Marvin Day uh, hier uh, te hebben. En dan zal ik hier een aantal nummers laten spelen. Of, of hij ook dit nummer gaat spelen, dat weet ik niet. Um, maar wat, wat wel het uh, geval is, is... is dat hij daar uh, te horen en te zien is. Dat uh, is dan ook meteen wat uh, we hebben uh, te zeggen over dit nummer. Uh, wat gaan we doen in dit uur? Uh, we gaan sowieso straks uh, praten met Marianne Lichthart. Uh, zij heeft een, uh, een album uitgebracht, Redesigning. Dat is afgelopen week uh, gebeurd. En met uh, Vera Jessen-Jurend uh, voluit. Uh, zij is een van de twee van Summerhoes. Uh, het nummer heb ik afgelopen dinsdag ook al uh, laten horen. En vorige week heb ik het uh, titelnummer uh, ook al uh, laten horen. Maar toen hadden we uh, eigenlijk min of meer een beetje de primeur. Want de EP die is afgelopen vrijdag verschenen en dat heet Rubik's. Dat is het eerste uur wat, uh, wat je te wachten staat. En natuurlijk ook uh, mooie muziek. Vorige week ging bijna Mist in, maar we hebben Roos uiteindelijk nog uh, gesproken komt van een album in zijn titelnummer Why Don't We Give It A Try en het hele verhaal is te lezen op onze website. Strange, building a wall for freedom is an strange to hold Isn't it strange? Is I'll yeah. you. een uh, grappig uh, verhaal aan aan uh, dit uh, nummer. Uh, hij heeft een live opgenomen. We hebben hem wel eens eerder in uh, telefonische uitzending gehad. Deze Martijn Bakker. Um, hij komt uit Groningen. Dit is uh, weer met de band Wherever I Go. Uh, een beetje jazz zou je bijna kunnen zeggen. Nou, dat zou je op een zondagochtend uh, kunnen verwachten tussen 10 en 12. Uh, want daar is het toch wel een beetje uh, het geweest moment om jazz te horen. Uh, maar goed, wij, wij draaien het ook. Uh, als het uh, maar een beetje nieuw is en uh, dat het ook nog een beetje redelijk onbekend is, dan uh, zijn wij er wel voor te porren. Dus, en dan vinden we het ook niet erg als dat jazz, funk of wat dan ook is. Uh, why don't we give it a try? Dat is een beetje alternative folk. en uh, dus, nou ja, een beetje in ieder geval uh, wat, wat, wat rustiger uh, werk. Rosemeyer heet de dame. En why don't we give it a try? Nu verder met uh, de dame die vorige week haar EP heeft uh, gepresenteerd... en de sterrenweldering. Nummer heet... I Am Gone. and ...in handen van Marg van Inbergen... ...die heeft uh, eerder al uh, leuke dingen gedaan... ...in uh, het uh, Nederlandse gedeelte van uh, de ravelrand van Muziekland... ...want uh, ze had uh, Loep... ...nee, niet Loep, Leuna, moet ik zeggen... En um, um, Daisy, Daisy Ducro, die had ze ook uh, geproduceerd. Dat is ook alweer een tijdje terug. Maar um, Leuna, dat is nog niet zo lang geleden. Uh, dat was natuurlijk ook al een beetje in de periode dat we met pandemieën en zo te maken hebben. En uh, eerlijk gezegd, dan heb ik het toch met een um, behoorlijk wat muzikanten te doen. Um, want ik wil geen doemdenker zijn, maar ik lees toch ook weer de nodige dingen over... Ja, dat we weer uh, ons hockey moeten. Uh, maar goed, uh, er, is er, uh, er zijn altijd nog mensen die daar nog geluk bij gehad hebben. En de ene van die heb ik aan de telefoon. Dat is Marianne Lichterhart. Goedenavond. Een hele goede avond. Ja, uh, want uh, jij hebt ook afgelopen week uh, een uh, album uh, uitgebracht. Uh, Redesigning. Yes, zeker. Ja, en uh, jij hebt uh, het album release special mogen doen in het, uh, het Parkhotel in Hoorn bijna bijna ja. en het deed ja. ook park maar het was park Schouwburg park Schouwburg zie je. ja uh, ja ja dat was echt helemaal beetje... een uitkochte volle zaal dus ja. dat was zo bijzonder ja. maar ja wat je zegt ik denk dat wij heel veel geluk hebben gehad dat, uh, ja, dat, dat, dat, ja dat, dat, ik denk het wel dat, dat de, de mensen die vanavond nog uh, hier en daar een optreden kunnen doen... zoals uh, poprondes en uh, dat soort zaken... ik weet dat, uh, dat we later op de avond nog uh, jullie akkoord houden van Loep nog aan de telefoon... en die, die hebben nog een optreden. Dus, ja, uh, maar goed, ik, uh, ik zit met angst en beven. Maar goed, we gaan even terug naar het uh, verhaal waar het uh, begon. Uh, uh, redesigning, want ja, je hebt er uh, wel, een, uh, ja, je hebt wel tijd uh, erin gestoken... Heb ik het idee? Ja, dat hebben we zeker. We ja. zijn echt, natuurlijk uh, hadden we ook even ons baalmoment van oh jee, er komt nieuwe muziek aan. Mm -hmm. uh, we willen graag de studio in, maar wat gaat corona doen? Mm -hmm. en, uh, maar ja, uiteindelijk hebben we onze tijd gewoon heel goed benut. En elk liedje die we hebben uitgebracht, uh, heeft in de studio ook gewoon echt een aandacht gekregen. Mm -hmm. En um, elk liedje heeft daardoor zelf gewoon bepaald van waar. Ho. Hallo? Hallo? Er gaat iets niet goed. Dus even kijken. Ja, uh, ik ga er weer eventjes uh, erop uh, zetten. Want uh, het, ja, op een of andere manier gaat uh, het mengpaneel uh, eraf. Ja, ben ik weer. <laughs> ja, je viel weg. Hallo? Hallo? Nou, het, het, het lijkt wel of het uh, niet lukt. Maar goed, ik ga nog weer even terug. Mensen uh, even kijken, uh, nog een keer. 1, 2, 3. Hoppata, een andere lijntje pakken. Kijken of het dan wel lukt. Uh, heb ik Marianne? Hallo. Nee. Nee. Nee. Het is. Hopeloos. Ik, ik weet niet wat er aan de hand is, maar uh, ik ga eventjes uh, nu wat anders doen, want anders dan, uh, dan weet ik het wel. Uh, ik, uh, ik ga eerst even gewoon een, een nummertje draaien. Uh, Non-Existent Springs van uh, Navin. Ik ga kijken of ik uh, Marianne nog terug uh, kan toveren. deel van de EP, die heb ik al. Uh, maar goed, dit was de eerste single die ze heeft uitgebracht. En bovendien twee weken terug was ze hier. Namelijk bij ons in de studio. Onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf uh, deze Devin met Non-Existent Springs. Um, uh, ik, ik weet niet meer wat, uh, wat er gebeurt. Het lijkt wel of er uh, duistere krachten bezig zijn geweest... die het gesprek wilden verstoren. Maar goed, uh, Marianne hoor ik in ieder geval weer. Maar net ik, hallo? Ik moest denken aan uh, die, die presentator... die op een gegeven moment uh, bij Radio 1 ook altijd uh, even telefoongesprekken en dan ineens valt de lijn weg... Dat ik, dat ik, dan, hoor je, dan hoor je zo, hallo, hallo. En dan, nou ja, goed. Dat had ik dus ook. Een beetje het Jurgen ja. van den Berg moment, om het dan maar zo te zeggen. Ja, ja, ja. Als je het programma kent, hè? Radio 1 Journaal van, uh, van NPO Radio 1. Dat gebeurt daar ja, regelmatig. Ik heb het al gehoord, ja. <laughs> ja. Uh, maar we hadden het over, uh, over, de, over het album, hè? Want uh, ja, je zei... Het album. En over de nummers, want uh, daar, had je, daar hebben jullie heel veel aandacht aan besteed. Nou, Ga door. Ja, nou, en wat ik net al zei, we zijn er gewoon echt de, de studio in gegaan en elke dag uh, zou er een liedje uit moeten komen. Dus vanuit een demo werken en dan kijken waar het naartoe gaat. Hm? Dus wordt het uh, een mooi luisterliedje of vraagt het liedje toch om meer, uh, meer invulling en wordt het meer een bandliedje. Hm? En zo heeft elk liedje toch echt wel uh, zoveel tijd uh, gehad, waardoor je gewoon... Ja, kijk, anders dan, dan ga je een studio afboeken en dan heb je maar minimaal de tijd. Mm. En het voordeel is dat wij een studio aan huis hebben met de producer erbij. Ja. <laughs> dus dat maakt het natuurlijk wel zo efficiënt dat je gewoon zoveel tijd in muziek kan stoppen en kijken waar gaat het naartoe. Ja. Dus dat hebben we gedaan. Dus de tijd eigenlijk gewoon volledig benut in dat opzicht? Ja, ja, ja, zeker. Um, ja, als ik uh, de, het album uh, beluister. Uh, en ik. Ja, we hebben er uh, bij ons uh, op de website van de Alternative FM. Hebben we er wel iets over geschreven? Over recensies ja, en releases. Ja. ja. Ja, het, het, het is country. Ja, ja, wij hadden laatst nog eens een discussie van: ja, waar valt het nou echt onder? Ja. Uh, en er zit zeker heel veel country in. Ja. Uh, ook wel af en toe dat je denkt, nou, misschien gaan we toch wel een knipoog naar pop doen. Maar mm -hmm. toen kwamen we op een gegeven moment uit de uh, uit de conclusie dat het uh, Americana en country is. Ja, ja dus nou ja, wel. dat daar dat, ga ik er ja. wel uh, mee in mee. Dus uh, ja, ik, ik vind dat... dat ja, ik, ik vind dat het toch ook wel duidelijker iets uh, van... Nee, ben ik, ben ik wel met je eens. Er zitten ook wel degelijk Amerikanen-invloeden erin. Dus, uh, dus ja, nee, dat, uh, dat, dat, dat, dat ga ik niet ontkennen. Dus. Nee, nee, nee. Um, maar um, als ik eventjes... Ja, je wordt vergeleken. Dat, dat, ja, dat staat ook op je eigen website, Dolly Parton. Ja. Maar ik moest toch aan een... Ook een ...andere uh, country zangeres uh, denken... ...die is een jaar of twee, drie geleden... ...nee, iets langer... ...ik denk vier, vijf jaar geleden overleden... ...Lyn Anderson. Ja, ik zag dat, ja. ja. Ik moest eigenlijk... Ja, ...ik ben... ...nu dat we de release show en alles hebben gehad... ...zijn we zo druk geweest... Mm -hmm. uh, ...maar ik moet er nog steeds uh, opzoeken... ...ja, dat vind ik misschien heel erg... ...maar het zei mij in eerste instantie niet zo heel veel. Nee? Maar nee, maar waarschijnlijk als ik wat van haar hoor... Oh, de... Ik ben natuurlijk wat la later begonnen met muziek maken. Mm -hmm. Dus een heleboel namen waar alle muzikant-collega's om mij heen zeggen... Oh, ja, dan hebben we hebben een beetje een sfeer van die te pakken. Of heb uh, je het liedje van dat en dat gehoord? En dan denk ik af en toe wel eens... nou, geen idee waar ze het over hebben. Maar dat schijnen gewoon hele mooie klassiekers te zijn. Ja, <laughs> Promise You a Rose Garden, hè? Dat is een hele grote hit van uh, Lynn Anderson ja. geweest. Dus ja, ik oh, bedoel... ja nou, als ik die hoor, weet ik zeker dat ik denk... oh, bedoel je die? Want ja, nou, daar zit... het dus, woord. het ja. Dan herken je het. Van. Ja, ja, er zit ook, een, er zit ook een, een, een stemklank in bij jou, maar ook, die heb ik ook teruggehoord bij Lene Anderson. En daarom zeg ik ook: Vleugje hier, Lene Anderson. Ja, leuk. Leuk. Ja. Ik ga vanavond uh, ga ik er heel goed naar luisteren. <laughs> ja. <laughs> um, ja, maar dan is er natuurlijk de vraag. Uh, ja, uh, kijk, je, je, de, het is natuurlijk uh, nou niet de, de meest voor de hand liggende muziek. Maar heb je wel het idee dat je daar nog, uh, toch nog enige respons op uh, krijgt? Op de muziek die we nu maken? Ja. Ja, heel veel zelfs. Natuurlijk ja. dus um, moet je wel je eigen zien een beetje leren kennen. En daar moet je ook wat meer uh, uh, gehoorigheid kweken, zeg maar. Mm -hmm. En van tevoren, als je aan deze, uh, als je in dit genre bevindt... moet je natuurlijk niet gaan verwachten dat je hele commerciële muziek gaat maken. Mm -hmm. Maar daar is het mij ook eigenlijk nooit echt om te doen geweest... Niet. dus uh, nee nee, het is ook uh, muziek is iets wat zo dicht bij mij staat en de liedjes die ik schrijf zijn echt door of eigen ervaringen of situaties om mij heen ontstaan en ook de manier waarop wij de studio dus ingaan om te kijken waar welk liedje bepaalt welke kant het op wil ja dan het is voor mij niet dat ik zeg uh, goh ik ga nu muziek schrijven en dan verwacht ik over vijf jaar dat ik de sieker uit. Nee, nee. nee dat, uh, dat, dat, dat, nou ja, zo'n zo type ben je denk ik ook niet. Dat, tenminste, dat nee, idee nee. heb ik ook. Um, ja. Maar um, ja, als ik ook naar de songs zit te luisteren, uh, dan, uh, dan is het, dat, het zijn het wel verhalen, lijkt het wel. Ja, en of je een verhalenbundel echt... leest, maar in dit geval hoor je het. Ja, en dan kom je dus echt wel weer op het stukje country, wat gewoon heel verhaalvertellend uh, uh, muziek maken is. En uh, natuurlijk ook bepaalde instrumenten, maar uh, ik denk dat dat vooral mijn doel is. Kijk, mij is op een gegeven moment gevraagd, wat is jouw ambitie? En toen heb ik gezegd, gewoon muziek maken en dat met mensen delen. En toevallig lukt het ons ook heel goed om die intieme sfeer met elkaar uh, te creëren tijdens een show. En natuurlijk kiezen we ook gewoon hele voor locaties, waardoor dat gewoon nog mooier wordt. Maar het is zo ontzettend gaaf om dat op die manier te doen. Mm -hmm. En dan hoeven wij echt niet te zeggen, goh, wij willen doorbreken. Of dat wordt onze ambitie. Dat helemaal niet. Want ik denk dat we dan ons doel voorbij gaan en het genieten vergeten. Ja. En als ik zie hoe wij nu spelen en ook uh, binnen No Time een park Schouwburg in Horen uitverkopen. Ja, dat, dat is het mooiste compliment wat je kan krijgen natuurlijk. Ja. Maar dat, dat is hetgeen wat ons echt motiveert. En als je dan de respons krijgt van wow, dit heeft me zo geraakt. Of hier heb ik mezelf in herkend en dit was heel uh, optimistisch en daar werd ik helemaal blij van. Of iemand die zei van ja, het liedje Go Home wat wat... Ja, het is een wat emotioneler liedje. Maar van mensen waarvan je zegt... Goh, ja, het heeft zoveel voor me betekend. Ja, hm. dat, is het, dat is echt het allermooiste. En ook gewoon de reden waarom we hiermee doorgaan. Ja. Um, ik, uh, ik heb er even één nummer eruit uh, gekozen. Dat uh, is het nummer Old Scars. Waar gaat het over? Ja. Uh, nou, dat is ook weer echt een persoonlijk liedje. Dat op het moment dat je... Wat ik net al zei... Ik ben natuurlijk wat later met muziek begonnen... Hm. Uh, reden daarvoor is ook um, dat ik vroeger uh, in een relatie zat... waar dat, ja, de muziek was niet echt iets was wat op de voorgrond stond. En daardoor ik al helemaal niet. Dus er was niet echt ruimte voor. En ik ben uiteindelijk echt voor mezelf gaan kiezen. En dus ook voor de muziek. En, uh, maar op het moment dat je dat dus gaat doen... dat je denkt, jeetje Mina, maar dit is gaaf. Muziek maken is zo mijn passie en dit is zo tof... Dan leer je natuurlijk allemaal andere muzikanten om je heen kennen. Wat ook gewoon ontzettend gaaf is. En met elkaar maak je dan ook nog eens muziek. Mm -hmm. nou, er ging een wereld voor me open. Maar terwijl je dat doet, komen er ook natuurlijk soms weer een beetje oud-zeer naar boven. Wat je al lang al hebt weggestopt, zeg maar. Maar mm -hmm. nou, op een gegeven moment komt het er een keer uit. Ja. En dan moet je er iets positiefs mee doen. Of in ieder geval proberen. En dat heb ik in dat liedje wel proberen te vertalen. Ah, helemaal goed. Uh, dan uh, is het uh, moment daar. We zullen hem even gaan uh, laten horen. Old cars van Marianne Lichthart uh, van het album Redesigning. Any Gezegd denk ik. Ja, Joord heeft het uh, kopje koffie, wat ik uh, neerzet, uh, zet. Maar goed, uh, dat mag uh, ook geen naam hebben. All Scars van uh, Marianne Lichthart. Uh, het begon al met een, uh, met een cello, of wat is het? Ja, contrabass viool. Uh, maar uh, cello en contrabas. Die zit ook verstopt uh, bij de muziek van Summerhoes. Leuk bruggetje. Want het is ook niet uh, geheel ontoevallig dat we dat. Uh, ge, dat we een gesprek uh, gaan voeren over de muziek van Samaroes. En daarvoor heb ik uh, Vera Jessen-Jurend aan de telefoon. Goedenavond. Hallo, hallo. Ja. Uh, ooit, uh, dat was uh, ik denk een jaar of acht uh, geleden, was er ook een aanleiding. en Toen ben ik zelfs naar Rotterdam uh, geweest om uh, een hele interview bij jullie op uh, te nemen. Omdat er uh, toen ook een aanleiding voor was. Ik weet niet meer wat. Oh, een, een, een EP, geloof ik. Nee, ja dat was wel een al ja een album wel. Een album zelfs, ja zie je het. Ja, volgens mij was wel het eerste album wat hij prachtig. Het eerste album? Ja, als sommerhoes dan. Ja, goed. Er was een aanleiding in ieder geval. Ja. Um, wat altijd wel weer prettig is. Want dan heb ik even een, een dagje naar Rotterdam. Ik vind het altijd uh, toch wel een fijne stad, hoor. Ja, toch? Ja, ja, ja. daarom. <laughs> <laughs> maar uh, jullie zijn er weer helemaal terug van weg geweest. En uh, ja, ik heb de EP zitten beluisteren. Ik bedoel, uh, ja, uh, ik, hey, meestal was het... ...was het toch uh, uh, rustig. Maar deze, die, die, die hier en daar... Uh, ...twee nummers geloof ik... Daar, ...daar springen jullie toch wel een beetje... ...ja, uit de band. Het is een beetje avontuurlijk ook. Mm -hmm. ja, nou dank je. Ja. <laughs> maar hebben jullie daar een beetje voor gekozen of niet? Um, ...nou ja, ik, ...zeker het nummer Rubik's begon eigenlijk wel gewoon echt... ...met een, een beat, wil ik niet... Ja, ...ja, op een de gitaar denk ik gewoon. Mm -hmm. Uh, een beetje voorwaarts gevoel... en dat hebben we eruit gekregen. Ja. ja. Nou, uh, we hebben, ik, ik, ik, ik mag meedoen... aan zo'n uh, programma op uh, dinsdagochtend. Er zitten dan uh, een paar heren... die, uh, die ervoor doorgeleerd hebben... En uh, dat, dat was een hele leuke, leuk verhaal, want uh, ik, ik heb een presentator die vindt dat je altijd hits moet draaien. En er zit er ook eentje bij die zegt, ja, maar je moet af en toe ook gewoon iets laten horen wat best wel goed is. Dat is het voorportaal. En ja, dat vond ik wel, wel een grappig verhaal, want ik heb hem dinsdagochtend ook even laten horen aan, de, aan die heren. Maar ze zeiden, ja, het is toch uh, goede muziek. Dus... Nou, toch goede muziek. <laughs> ja, nee, maar dat is, maar dat. Ja, ja, maar, maar, maar, dat vind ik altijd wel het geinige draan. Uh, kijk, die jongens die zijn een beetje geweest, ja hits, uh, dat moeten we dan draaien. Maar goed, zo, daar ben ik niet altijd van. Ik vind uh, als het een beetje toegankelijk is, dan uh, moet je het zeker laten horen. En uh, Rubik's klinkt ook uh, het titelnummer uh, toegankelijk. Ja. Ja, ik vind het heel vies woord, toegankelijk en hits en dat soort dingen. Ja. Maar ik, uh, ik, um, vies? Hoe bedoel je? Uh, vies? Nou ja, omdat alles maar populair oh. moet zijn ofzo. Oh. Ja. En, dat, en dan denk ik, ja, dat is, uh, als het is, is het leuk, want dan kan je het met veel mensen delen, maar het is niet een soort van uitgangspunt waarmee je uh, um, muziek maakt, denk ik. Ja. Voor mij niet. Misschien voor andere mensen wel trouwens, ja. maar dat, uh, voor mij niet. Ja, je, je, je ook ik, ik, ik neem je complimenten ter harte. Ja, maar je, je klinkt als de vorige spreker Marianne Lichthart. Die, die zei eigenlijk precies hetzelfde wat jij ook zegt. Uh, het, het, het moet ja. voldoening geven. En als andere mensen het ook leuk vinden, dan is het uh, mooi, natuurlijk. Ja, Hè? precies. Ik denk dat, ook echt, dat, gewoon, uh, dat het wel echt moet beginnen vanuit jezelf... Van, ja, anders heb ik toch geen zin om dingen te doen, ook. Hmm. Ja, want uh, ja, jullie, vinden, jullie vinden het leuk om ook uh, muziek uh, te maken. En ik vind, als ik naar jullie luister, want ik, ik UH, volg jullie al heel hele lange tijd. Uh, Daar zit, zit toch ja, altijd de ik, uh, ik kan, ja Die zit er altijd in. Ja, dat is toch te gek. Ja, dat is een en, instrument. Ja, ja uh, dat maakt nou juist ook uh, zoals... Het, het, het, het eigene van, van Sammerhoes, vind ik. Maar goed, wie ben ik. Ja, ja, Peter, die is, weet je, die is de helft van, uh, van Sammerhoes. En uh -huh. die um, speelt contrabas ja. En basgitaar ook. Maar contrabas is wel zijn ding. En hij is, hij is gespecialiseerd eigenlijk in... Uh, hij is klassiek school, uh -huh. de en klassiek geschoold. Colstorium en dus orkesten en klassieke stukken. Uh, maar het is ook een rockroller met zijn basgitaar. Dus hij kan ook... Nou, rock roll weet ik niet. Maar, um, uh, en met die contrabas zoekt hij eigenlijk ja, de mogelijkheden van, van dat instrument. Want het is niet alleen uh, de, de bas, die, uh, de walking bass, die, uh, hè, als mensen aan contrabas denken. Mm -hmm. um, maar het is een instrument met ontzettend veel klanken en ontzettend veel mogelijkheden. En uh, het is ook echt een echt vet moeilijk instrument om dat eruit te krijgen. Het is niet iets wat je wat even je leert of. Uh... Even, even doet. Nee, zeker nee, nee. niet. Contrabas uh, heeft wel uh, ja, volharding. En liefst een kort zak. <laughs> ja. ja, maar. Uh, de... Ja, maar, maar dat uh, het prominente verhaal van die bas. Hè? En dan kom je eigenlijk ook weer bij. Uh, wat ik ook ergens ooit gelezen heb. Als een bassist. Uh, er niet eigenlijk in zit, ja, vergeet het maar. Want uh, die, die, dat is toch een zo zo'n bepalende uh, figuur binnen een band. Dat geldt zelden eigenlijk ook voor een contrabas. Dat, dat, dat, dat lijkt me wel, denk ik. Uh, zeker, maar helemaal ja, voor Sammerhoes. Hij is gewoon de helft. Tenminste die contrabas niet, maar ook. Is, ja, Peter Zingt ook. Maar, huh? uh, ja, dat klopt ja, zon, Zonder gitaar, contrabas en zang is het niet Sammerhoes. Nee. En dat, dat is, uh, daar houden we aan vast. Ja, hij heeft uh, ook uh, een, volgens mij één nummer waar hij uh, op te horen is. Ja. Ik ben even kwijt welke het is. Anne Ja, zie je, die was oh, het. Prachtig zingt hij uh, dat. Ja. <laughs> um, want, um, ja, uh, vertel, is het, uh, hoe hebben jullie de deze EP aangevlogen? Uh, um, nou, dat begon eigenlijk een beetje in het begin van de coronaperiode... dat wij thuis zaten... Uh, zoals zoveel miskanten mm -hmm. En dachten, mm, er liggen wel wat nieuwe ideetjes. En een vriend van ons en de producer van deze EP, uh, Edwin Willemen... van ja. de Studio Sante Boutique. Ja. Uh, daar hadden we het mee over. Van, oh, het lijkt me eigenlijk wel top om iets te doen. Hè? En vooral iets nuttigs te doen. Ja, nuttig. Uh, ja. Uh, uh, ja, iets om handen te hebben in die periode... waar alles zo ontzettend donker en moeilijk leek of zo. Mm -hmm. uh, Iets creëren samen. En vooral samen, dat was eigenlijk het ding. Uh, en toen zijn we ermee begonnen, eigenlijk met maar volgens mij drie of vier liedjes. Um, en ja, Edwin die had wat, wat demo's gehoord en die had gelijk bij eentje iets van ja, het is gek. En die begin, dat was de eerste ook van de EP toevallig ook. Mm. Uh, en die beginnen met voetstappen. En uh, hij hoorde helemaal het geluid al bij de demo. En dat hebben we dus uh, zo zijn we begonnen, eigenlijk met die en het per liedje. ...bekeken wat voor, geluid, weet je, wat voor beeld erbij moest qua, uh, qua sound, qua arrangement, of we nog dingen misten. Of, uh, uh, we hebben her en strijkers ingevlogen, vrienden van ons, of uh, Anne Bakker heeft een eigenlijk gedaan. Mm -hmm. um, en uh, ja, wat Peter dan zelf niet op de contrabass kon, kon, of heel, ja, gewoon voor het geluid beter was. En een uh, goede vriend uh, van ons, Joeri Rook, heeft ook uh, op drums echt toevoeging gedaan. Emmeline heeft Fluit toegevoegd. Her, uh, ja, het is zo fantastisch dat we dat gewoon, gek genoeg, ook gewoon de tijd hadden, we nou, hadden ook daarvoor namen ook om dat te doen, mm -hmm. per liedje te kijken van wat, wat hebben we nou nodig, wat horen we, wat voelen we, wat is gaaf. En Ed, die heeft daar echt, uh, Edwin heeft daar echt ontzettend in gestuurd en ja. Um, yeah. Het is ook te gek om dat te delen. En vooral in die periode. Het is normaal gesproken al gaaf om kunst te maken. En het samen te doen. Mm -hmm. um, maar in de... Ja, nou ja, hè, dat ik mensen niet iedereen. Het is zo universeel. Het is ja. niet dat wel. Ja, ja. Ja. Je wil het ook uh, laten horen aan uh, publiek. Dat is eigenlijk wat je wil. Dat, uh, het is een beetje ook... Ja, kijk uh, zoiets van... Kijk eens wat wij gemaakt hebben. En daar verschrikkelijk trots op uh, kunnen zijn. Nou, ik vind eigenlijk dat je dat ook best mag zijn. Nou, dankjewel, vind ik ook. <laughs> um, um, ja, de liedjes, hebben die ook inhoud? Uh, gaat het ergens over bij jullie? <laughs> Altijd. Ja? Ja, ja, ja liedje ontstaat eigenlijk als een spruitje. Meestal bij mij. Uh -huh. uh, en dan gaat Peter en ik hebben het daar over, over een tekstidee of over uh, klank. Waar moet het heen? Wat voor sfeer heeft het? Uh -huh. En dan gaan we dat samen uitwerken. En uh, qua tekst gaat het eigenlijk altijd over... Ba nee, ja, ik wou zeggen, behalve voor Rubik's is niet waar. Ja. Dat gaat uiteindelijk ergens over. Maar die tekst, Ik liet daar zo vast met, met, met woorden. En, en, en wat moet ik nou doen? En waar gaat het nou over? Wat wil ik eigenlijk stellen nu? Mm -hmm. um, en ik begon eigenlijk met één zin. Um, more than six colors to this Rubik's Cube. Ja, ja. En die heb ik naar Dirk Polak gestuurd. Uh, een van mijn mentoren, Pierpalak van Mecano. Uh, en hij, uh, hij is echt een meester in, in teksten schrijven. En ook vooral inspireren, denk ik. En ik, ik appte hem een, een zin met. Oh, ik zit vast, kan je me helpen? En hij appte een zinnetje terug. En Peter weer een zinnetje erop. En hij weer eentje terug. Mm -hmm. Dat werd een hele lange tekst. Um, en daar heb ik uiteindelijk heb daar, daar heb ik een stift erbij gepakt. En de grof doorheen <laughs> gehakt. Ja. En toen bleef Rubix over. Wat ja. uiteindelijk nog steeds dus wel erg over gaat. Ja. Um, nou ja, en vooral wezen dat het inderdaad uh, zo'n samenwerking was. Uh, ja, het is echt een heel positief gevoel. Hebben we daar aan overgehouden. Dus ja. Uh, dan gaan we hem ook maar even laten horen. Het titelnummer ja. van de EP. Mm -hmm. Ja. ja. Um, <laughs> met Rubix. Ze had nog niet van de Geen elke brief. Oh, alsjeblieft, geef mij toch een kans. wat denk je ervan? Zo lief dat ik niet anders kan dan vallen voor Sam. Kan dan vallen voor Sam. Kan dan vallen voor Sam. dan vallen voor Sam. Sam, Sam. Ja, want dat was Bent met een T. En achter Bent met een T schuilt Bent Lammerak. Dat is de man die erachter schuilt... Vorige week hadden we ook uh, hier in deze uitzending een, uh, een gesprek met hem... over zijn teksten en over zijn manier van muziek maken. Dus toch weer uh, met een vette knipoog. En, zoals hij zelf zegt, over eerlijke muziek uh, in, in dat omzicht. Uh, vorige week was ook Paul Bond te gast. Dat vond ik uh, wel heel erg grappig, want uh, vandaag... Is een broer aan de beurt. Die komt uh, telefonisch uh, voorbij. Uh, dat uh, gebeurt om half acht uh, half negen moet ik zeggen. Uh, dan gaan we praten over iets heel bijzonders. Maar Paul is ja, bezig om een uh, EP te gaan releasen. Dat wil hij volgende week doen in uh, de, de Rode Bioscoop. Maar ja, ik uh, ben een beetje zoiets van. Ik ben er een beetje voorzichtig mee wat dat, wat dat gaat. Maar laten we dan toch nog uh, gewoon even genieten van het nummer wat hij geschreven heeft. En dat is The Same Song en The Different Groove tot aan het nieuws van 8 uur. We move too fast and we talk too slow Like a spinning record that's just stuck in a worn-out groove And now the sun is shrouded The ocean and the skies have collided by love that hit me from below See the clock frown down on Makeda Square Hemingway, Fitzgerald Stein may have all been there In a different lifetime At the dingo bar at the right time You could have made it new But that time is theirs and this one belongs to you. 6 ,9. straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur.